Nee, jullie zijn niet klaar, jullie zijn niet klaar, jullie zijn niet klaar, fucking neem de benen, want je kan niet om me heen Je haat, laat me zien dat je dat donders moet weten Ik blijf fucking opdreven, rijm fucking te heet Ik spit die shit zonder klik, doe dat alleen Ik neem stappen, terwijl jij nog steeds zit te wachten Bitch. Ik lig niet wakker van je motherfucking klachten Als ik daden heb gepleegd, dan ben ik nooit de verdachte Je snapt het niet, in die shit was te verwachten Al dat nep gedreigd, misgunnerij Een beetje lopen zielig doen, voor een fucking wijk. Ja voor een fucking wijf, ja voor een fucking wijf De waarheid is hard en ik breng het in scheid. Belemmer mij, en geloof me je krijgt spijt Je denkt hij, maar niets is wat het lijkt Ik hoef niks te bewijzen, want ik heb geen medelijden Als het moet, laat ik al jullie flikkers verdwijnen Dus blaas je kaak, braat maar raak, sta paraat Je wilt het leven van de straat, ik breng het je Want dit is baas boven baas, je bent niet klaar Het valt te zwaar op je maag, dus blaas je kaak praat maar raak, sta paraat Je wilt het leven van de straat want dit is voor baas, boven baas. Je ben ik klaar. Het valt te zwaar op je maat. Doe me niet groter voor dan dat ik ben. Maar als je mij erkent, dan weet je dat ik hard met de verstandig ben. Mijn mannen blijven scherp, we houden ballen sterk, professioneel op de werk. Zo dat jij niets merkt. Je me terug als je wilt. Het laat me kat. Ik hou mijn naam hoog. Fuck de zien en fuck jou ook. We gaan nou een zien hoe ik stuk lig. Dus ik verstoor je droom die nu in de put ligt. Ik weet het voelt kut. Pik, ik onderdruk druk dit. Je best stuk, terug je terug, bitch Ik ben geen broodspitter, ik heb niks aan stoere blikken Een grote bek, ik laat mijn vuistjes spreken op je lippen We kunnen spitten als ik, flikken als ik Niemand kan tippen naar dit Dus als je nog wat hebt te lullen, jongen, nu is de tijd Mijn korte metten met jou en iedereen die op je lijkt, bitch laat je kaak, braak maar raak, sta paraat Je wilt het leven van de straat, ik breng het je Want dit is baard boven baas, je bent niet klaar het valt te zwaar op je maag Dus blaas je kaak, praat maar raak, stap maar raak Je wilt het leven van de straat, ik breng het je Want het is baas, baasje. Ben je bent niet klaar Het valt te zwaar op je maag Nee Je ontwaken uit je droom Want je leeft in een wereld Waar niemand woont. Doe gewoon wat niemand gelooft in je pik Als stond je op een cd met mij Werd je geskipt Je bent jezelf niet trouw De aap is uit de mouw. En als ik over apen praat Dan heb ik het over jouw realiteit Dit is geen fucking west Side. Kom niet hier met je shit Je hebt die niet bereikt bitch Kijk en neem je voorbeeld aan mij Schrijf rhymes en deins, nooit terug maar ontwijken. Gaan raken, klappen, vallen, wil je fucking met dit? Je kan denken, ik mag grappen, maar ik ben het verplicht. Ik ben geen rapper die is geen heilig, zit te wachten op hulp. Ik heb geen tijd voor flauwekul, je bent geïntimideerd. Je hartje je, je, je hart, doe ik jou en je klik ruïneer. Bitch, je doet het weer. Jullie zijn niet. Paas boven baas, boven baas, altijd een baas boven baas. Recht voor je raam. VH, set records, bitch.